Dooral Negens met het NOS-journaal. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het schietincident was in het westen van de stad, in de wijk Ruwaard. Buurbewoners hoorden twee knallen in de buurt van een speeltuin. Na het schieten is iemand er met een auto vandoor gegaan. Mogelijk was dat de schutter. De Osse politie doet onderzoek en heeft daarvoor de straat afgezet. Tientallen agenten hebben in Den Haag de toegang geblokkeerd... tot het gebouw van werkgeversorganisatie vno CW.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 Thailand zet voetballer Hakim al-Arabi niet uit naar Bahrein. Dat land had gevraagd om zijn uitlevering. De voetballer uit Bahrein is in Australië erkend als vluchteling. In november was hij op huwelijksreis in Thailand. Daar werd hij op verzoek van Bahrein opgepakt. Het land beschuldigt hem van vernieling van een politiebureau en heeft de voetballer tot tien jaar cel veroordeeld. Al-Arabi spreekt de beschuldiging tegen en hij is bang dat hij wordt gemarteld. De proef tussen Arnhem en Den Bosch met de zitplaatszoeker voor treinreizigers is een succes, zegt NS. De functie in de Reisplanner-app wordt verder uitgebreid. Met de zitplaatszoeker is in de app met kleuren te zien waar nog plaats is en waar het vol is. De zitplaatszoeker wordt onder meer op de trajecten rond Utrecht en in delen van Noord-Holland aangeboden. De NS wil dat er in de loop van volgend jaar een landelijke dekking is.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 Die lacht in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het volvloed, je lange oude strand. Ik me weer dat kind, speelend in het zand. Hij, hij, hij, hij, met volle teuggen. ze je op de koe? Het is zaterdag 9 februari en vanuit het gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. U heeft net gehoord uh, onze pet Kessel met uh, parel aan de zee. Heerlijk nummer om mee te starten. Uh, wij hebben een zeer gezellig programma vandaag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik ga het eerst even hebben over uh, wie wat doet vandaag. De techniek en de muziek deze week was in handen van kort draaien. Maar Thomas de Jong uh, die staat achter de knoppen vandaag. De redactie deze week was van Gert van Kuik met de eindredactie van Gerry Rutte. Gerry Rutte schenkt ook de koffie. Dus als u zin heeft om uh, te komen kijken en luisteren. Kom dan vooral naar Hotel Hoogland bij het Water, uh, Watertorenplein. En uh, dan mag u meekijken en luisteren. Uh, presentatie deze week, Leon van Es. En Irene de Jager. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen. Uh, we beginnen zo meteen uh, met uh, wat we eigenlijk elk jaar doen. Rond deze tijd uh, is praten over het nieuwe strandseizoen en dit jaar, dus 2019. Wij uh, spreken met Sjond uh, Cornelissen en Femke van de Hengel. Blazant, uh, ons wel bekend. Goedemorgen. Goedemorgen. Daarna hebben we Freek Veldwisch. Die komt verhalen vertellen over de stamtafel. Verhalenmiddag in het Zandvoorts Museum. En we eindigen het eerste uur met Hotel Boulevard 5. Voorheen Hotel Zuiderbad. Wat al 40 jaar lid is van de Koninklijke Horeca Nederland. Dan hebben we een kleine pauze en dan. En dan het tweede uur. Ja, we beginnen met Fleetwood Mac. dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om dat eens te horen. Maar daarna komt Marco Deen. Die komt wat vertellen over, zijn, over de Provinciale Statenverkiezingen. Dan krijgen we de nieuwe wet kinderopvang. Nou, daar zitten nogal wat kleine probleempjes in. Met name de personele problemen. Dan gaan we even naar Jess in Zandvoort. En tot slot komen we nog heel eventjes terug op het... Uh... Ga, Garnalen mannetje heb ik begrepen. Ja, Want dat... ja, die stond echt helemaal verkeerd. Maar goed, het is weer goed. Wat gekomen. een toestand het was even, het. Hij staat weer goed. Ja, ja. Ook, uh, ik zie nu uh, hier net Jaap Kopen heer lopen. Die heeft haar ook uh, zich, uh, volledig voor ingespannen. Maar hij staat weer goed, Jaap. Is het zo? Okay. Nou, we gaan het er zo over hebben. Maar goed, we beginnen met uh, Femke en John uh, Plazant. Uh, ik moet zeggen, uh, het ging weer als een speer. Hè? Het was uh, vegen, glad maken en hop. En een beetje sneeuwruim. Ja, kwam wou ja, een het zeggen. Ja, de eerste dag was eerste er nog even was ja. Ja. Het begon ja. sneeuw, een beetje sneeuw. Daarna begon ja. het te regenen. En voorlopig waait het. Dus ja, ja jullie zijn er gelijk klaar mee, denk ik. Hè? Ja, dus met, ja, met, je hebt alle, alles vakantie. Ja. Sneeuw, zon, sneeuw, zon, wind, regen. Nou, dan hebben we nou. dat alvast gehad. Want, ja, dan okay. de rest van het seizoen graag mooi weer. Ja. Uh. Nou, het ziet er weer prachtig uit, moet ik zeggen. Hebben jullie nog iets veranderd aan de opstelling van de Strandhend? Want ik weet dat jullie vorig jaar natuurlijk wel iets erbij ja. Vorig jaar hebben we een, een hele nieuwe feestzaal gebouwd. Dus dit jaar uh, qua opstelling uh, weinig, uh, weinig verandering. Maar uh, wel gewoon alles weer lekker fris. En uh, uh, uh, and, uh, uh, and, and schoon en geverfd. En, uh, dus, uh, Want sommigen hebben geen idee. Hè. Die denken gewoon dat jullie gewoon uh, het strandseizoen afsluiten. Dan pakken jullie je koffers en jullie verdwijnen naar ja. de zon. En jullie komen nu weer terug. <laughs> ja, niet, ja, Zo is het toch? Ja, ja, niet ja, dus. <laughs> nee, en dan, <licht> en, dan, en dan, ja, dan begint het echte leven. Passen, ja, ja, precies. Ja. Ja, <laughs> jullie hebben natuurlijk een, een, een heel vol programma. Uiteraard nemen jullie ook vakantie, want anders hou je dat natuurlijk niet vol. Maar uh, er moet een heleboel gebeuren achter de schermen. Ja. Voordat alles staat moet er zeker een heleboel gebeuren. Ja, dat is een... Uh... Uh, het, eigenlijk een proces wat het hele jaar doorgaat. Het is, we zijn in de loods aan het opruimen. We zijn aan het schilderen. Administratief ligt er het nodige werk. Tuurlijk gaat alles in een versnelling langzamer dan dat je het op het strand doet. Maar er is wel degelijk uh, een hoop wat erbij komt kijken hoor. Maar niet, jullie uh, hebben toch ma een maandvakantie hoop ik. Ongeveer. Ja, ja zeker wel. Alleen het, um, je, je doet wel dingen. Kijk de telefoon gaat ook door. De, de, de mailbox gaat gewoon door tijdens. Um, <lacht> uh, en dat is heel fijn juist. Want het is ook, maar het gaat inderdaad in een versnelling langzamer. Ja. En uh, het is eigenlijk soms wel een, een fijne bijkomstheid dat je denkt oh nou en dat doe je dan uh, in de ochtend en dan de rest van de dag ga je verder maar er is zeker ruimte en tijd voor vakantie in die ja. uh, in die drie maanden ja, precies. Ja. en het sociale leven weer een beetje oppakken ja, ja ook wel weer een ding natuurlijk omdat je een seizoen zo uh, veel geeft voor het strand en, en daardoor wel eens je thuis een klein beetje vergeet. Of uh, de familie en vrienden. Die zijn <laughs> dan ja, aan ja. Helemaal het zo maar te zeggen, ja. Is het altijd wel een hele drukke periode. ook uh, Met heel veel leuke dingen. Maar overdag is het. Ja, door de week. Bij mij gaan de kinderen naar school. dus weet je, We zijn, wij zitten gewoon in een ritme. Ja. 7 uur gaat s morgens de wekker. En dat geldt voor veel ouders. Die kinderen hebben die uh, naar school moeten. En hun ding doen. Dus van maandag tot en met vrijdag. Zijn we vaak ook wel bezig met dingetjes voor het strand. Net wat Fem zegt. De mailbox. Uh, er komt een, een, een, een, een offerte aanvraag. Voor een, voor een partij. Die beantwoord ja. moet worden worden, uh, ja, je, je doet wat inkopen, je, je gaat een keer je neus bij de groothandel voor wat nieuwe dingen, nieuwe producten, dus. ja. maar dat is ook wel leuk om ermee bezig te zijn. En uiteraard nog, ook vakantie hoor. Gaan jullie nog nieuwe dingen doen op de kaart? Jazeker. Nou. Ja, zeker. ja. ja. Nou, we ja hebben, want dat is altijd, we, altijd een nou, verrassing. Ja. Hè? Uh, we, we beginnen natuurlijk met, uh, met ons openingsmenu. Dat doen we nu al uh, eigenlijk, uh, dit wordt het negende jaar dat we dat doen. En dat is een, uh, een uh, driegaande keuzemenu voor een, uh, een, een leuke prijs. En, uh, we je gaan gaat het een, niet zeggen. hè? <laughs> het keuzemenu, nee. Je nu alles nee, te dat uit de uitnodiging ja. in de bus ligt, uh, ja. nou, blijft precies. dat een, uh, een uh, verrassing. Leuk. Uh, voor ieder wat wil. Ja. En uh, daarna wel, uh, wel weer wat aanpassingen. Te, um, uh, en we proberen toch elk jaar gewoon naar de gerechten te kijken. En, uh, en, en wat is leuk en, en, um, en wat willen we graag. En waar wordt goed op gereageerd. En, uh. Ja, we zitten natuurlijk nu ook, uh, ook helemaal in die stroom van jongens wat minder vlees, wat minder ja. vis en, enzovoort enzovoort. Gaan jullie daar ook aandacht aan besteden? Of? Laat nee, je dat een beetje nee hoor, dat gewoon aan de gasten we. over wat ze kiezen? <laughs> nee, ja, als je, je uh, aanbod ruim is en, ja. en je keuze goed is, die ja. je ja. gasten kan presenteren, dan, is het, ja, dan, dan wordt er, uh, het, het vegetarische aspect wordt gerespecteerd. Dat geldt ook voor de, de vegans, die tegenwoordig uh, wat meer in opkomst zijn. Dus daar moet je wel als restaurateur aan meedoen. Ja, het, uh, het, het is niet meer zo dat je, je alleen maar een kaasdingetje uh, uh, nee. nee. en, uh, en een omelet... Nee, Want dat mensen, was natuurlijk vroeger. Je moet echt wat meer die grote variëteit. En ook, om, ook omdat je ziet wat mensen zelf al niet kunnen maken. Hè, thuis vandaag de dag. Ja. Uh, Kookcursussen, de kookboeken in de winkels. Uh, kookprogramma's waar mensen bij zich van worden. Zegt, ja. Ja. Half Nederland uh, koekt, probeert uh, iets wat te of, koken. Wat net op wat tv omheen. vandaag, ja. vandaag komen is. Hè? Dus op die manier is het wel heel erg leuk. Om, uh, om, te, blijven, uh, ja, om te blijven veranderen. Om gewoon met je producten bezig te zijn. en Dat geldt voor ja. onze dinerkaart. Voor onze lunchkaart. Voor de ontbijtkaart. Dat geldt voor de wijnkaart. En daarin probeer je altijd wel te verrassen. En dat is niet dan één ding dat het dan in het begin van het seizoen staat en klaar is. Nee, eigenlijk het hele jaar nee, hoor. vind ja, je dat leuk ja. om uh, daarmee bezig te zijn. Ja, en soms ook dat, dat er wat op de kaart komt en daar zijn de reacties. Ja, je moet toch van je gasten uit uh, ja. denken. En um, waar wij dan denken van nou, dat is heel erg leuk. En dat je ook gewoon feedback van je gasten krijgt. Wat, dat er gewoon nog iets meegedaan kan of moet of worden. Ja. En, en daar proberen we altijd rekening mee te houden. Dus het gebeurt ook wel eens dat, uh, uh, dat er dingen uh, uh, ja, uh, dat het Overlegen minder aanpassen. Ja, het nou niet besteld wordt. Dus ja, ja dan, dan is het, heeft het ook geen zin om het, uh, om het op de kaart te kaart houden te laten, nee. Nee, uh, nee, want dan staan. moet je die inkopen doen en dan gaat het er niet uit en dan heb je een examen. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Een van de aspecten in de horeca is ook personeel. Hoe... Ja. Dat, wordt dat weer een lastig jaar of zitten jullie ja, dat, weer goed? Nee. Ik vind het altijd wel moeilijk te beoordelen, omdat we enerzijds zijn weg gewoon een strandbedrijf wat een, uh, een, een team mensen gewoon ook in de winter doorbetaalt. Ja, dus we hebben een, een crew van we hebben zes medewerkers die eigenlijk het hele jaar door bij ons in dienst zijn om, om zo te kunnen vasthouden om het jaar weer te kunnen starten. Ja. Want maar als... die helpen dan in de winter ook wel weer mee met de klimaatverandering? Nee, die opraks, zijn uh, of dat niet? een klein nee. beetje, maar op zich nee, is dat meer... maar die zijn heel uh... waardevol binnen, binnen het seizoen. Ja. Ja. Uh, en, en, uh, uh, en, en dat verdient dan ook wel een beloning natuurlijk. Ja, ja absoluut. Ja, en het geldt voor denk, best wat ondernemers aan het strand. die uh, een, een jaar, die eigenlijk nou, ja, geen jaar, die een seizoensbedrijf hebben. maar die wel een jaar rond dus een heel aantal medewerkers in dienst houden. om gewoon weer goed te kunnen starten. Ja. Als je Plazant neemt als voorbeeld, wij starten met ons openingsmenu. Ja. En als wij met ons vieren zouden starten zonder de crew die je dan uh, behoudt... Nou, dan wordt het een hele zware kluif ja. om op zo'n manier uh, je boel weer op te bouwen... en uh, je keuken te, te bezetten. Maar daarnaast zijn we ook wel op zoek naar medewerkers nog. Dus dat geldt voor uh, van allerlei de, vanaf de algemene dienst, zeg maar. Het helpen met het uh, schoonmaakonderhoud. Het ramenlappen bij wijze van, tot en met uh, koks. Gisteren toevallig een sollicitant gehad voor de keuken, dus dat loopt ook wel weer. Maar het is wel lastiger. Het is wel wat meer... Uh, er zijn wat minder pareltjes op de markt, om zomaar te zeggen dan, uh, ja. dan dat er vroeger waren. Dat is wel degelijk een feit. dat nou, geldt voor een hoop horecabedrijven. Ja. En uh, we zijn uh, zeker op zoek naar, naar, uh, naar iemand die ons zou kunnen helpen met, um, uh, met allerlei verschillende werkzaamheden in de ochtend. Met de bedden. Ja. Uh, iemand uh, die, uh, die het gewoon vooral heel erg leuk vindt. Die, uh, die niet fulltime hoeft te werken, maar die gewoon s'morgens helpt met het hele pakt en, ja. En, uh, ja. ja Het is nou. wel veel hoor. Je ziet wel veel uh, tekort aan horeca-personeel, Momenteel. En als je nee, ja, ik ik kan me dat herinneren dat er bepaalde uh, zaken vorig jaar gewoon een dag gesloten uh, waren. Ja. Omdat ze niet genoeg mensen hadden om het, uh, nee, het ja, zo draaiende te houden. Nee, dan samen. Die kunnen ja. niet leveren. En dat is natuurlijk allemaal last minute. En dan is het in één keer zo'n hele lange periode mooi weer. Waarbij er echt gewoon massas ja, nou, mensen Het was wel heftig ook, hè? He? Ja, Wij hebben ook allemaal wel... Uh, uh, uh, Flink, hey, nog even wat anders. Uh, uh, jullie hebben de, de, de feesttent uh, weer neergezet. Hè? Dus uh, is er al een eerste bruiloft? Uh, oh ja, meerdere meerdere? meerdere ja, ja. Ja, ja. ja, we krijgen. Uh, het is heel grappig uh, door de winter heen altijd. De bruiloften worden ook wel vaak vroeg geboekt al. Ja. Um, uh, dus uh, we hadden er aan het eind van het seizoen al een aantal, uh, aantal staan. Uh, in de winter wordt er ook nog wel het ene en, en aan aanvragen wordt er gedaan. Alleen als we dan weer eenmaal gaan beginnen, dan op een of andere manier staat het telefoon en de mailbox ook gewoon weer rood groeiend. Ja. Dus uh, ja, dus we, hebben, we hebben al behoorlijk wat, uh, wat partijen staan. Okay. Uh, en ook nog speciale avonden, een dansenavond, een muziekavond, of... Het zit in de koker. Het zit in de maar koker, maar het is er nog mee. niet uitgekomen. Nee, we zijn er wel mee bezig, maar we hebben hem nog niet echt uitgerold uitgewerkt. Nee. We hebben dat in het verleden ook wel geprobeerd met bepaalde seafoodavond of een barbecueavond of een vaderdagspecial, maar... Um, je bent toch ook deels weersafhankelijk. Absoluut. Een hoop mensen komen graag naar het strand als het mooi weer is. Dus anders als je koopman wordt wel gezegd, maar dat klopt ook wel. Maar daaromheen is het wel leuk om bepaalde dingen te doen. Wij starten met ons openingsmenu. Dat is altijd wel een, een, flinke, een flinke kluif om mee te beginnen met elkaar weer. En dat doen we bijna een maand. Het is ruim 3,5 week dat we dat menu Maar ja, superen. dat is een goede training. Zo en dan zo. Dan daarna gaan ja, we dan, zijn dan met eens met wat TV. meer kijken. Ja, ja, je ja. bent gelijk ja. ingewerkt. Ja, ja, ja dat gelijk ja, ja, absoluut. Ingewerkt. Dat is een mooie. Ja. Ja, is een mooie ja. daarvan, zeker weten. Ja. Leuk hoor. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn die, die zich daar echt op verheugen. Hè? Die er ja, ook leuk. naar uitkijken. En uh, ja, jullie zien er altijd. Ik, ik, ik blijf het zeggen. En, uh, het is niet omdat ik jullie nu hier heb. Maar jullie zijn de meest mooie, strakke tent. Als je over de boulevard loopt. Zo simpel is het gewoon. Het ziet er prachtig uit aan de achterkant. Er is geen rommel te zien. Niets, niets, niets. Keurig is het. Nou, dat nodigt mensen ook uit. Daar ben ik van overtuigd. Ja, absoluut. Nog even heel klein vraagje tot slot denk ik, want dan gaan we naar de volgende. Um, we zijn natuurlijk ook heftig met milieu bezig. Gaan jullie ook bezig met zonnepanelen en dat soort dingen meer? Want nou, er wordt het... als je dus zo'n jaartje hebt als vorig jaar, gaat je ja. dat heel veel schenen in je energie denk ik. Ja. Ja. ja, er is wel een belangrijk aspect en dat is het op- en afbouwen ja. en dus ook de opslag. En, ja. um, vanuit de strandpachtersvereniging zijn we best wel in gesprek met een aantal leveranciers. Er is ook wel gekeken. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus niet, dus niet alleen zonne-energie, maar ook bepaalde dakbedekking, isolatie. Absoluut, ja. Het enige, ja, wat, nogmaals wat ik zeg, het nadeel daarvan is dat je alles dus op en af moet bouwen. En iedere ja. keer weer opnieuw moet installeren. En dat betekent en... dus ook dat je het nou ja, Die zonnepanelen moet, doen doen. moet je, ja, dus normaal stap je je dakplaten op in de loods en is dat uh, weggezet. Laat. En als daar zonnepanelen op liggen, dan moeten die toch op een bepaalde manier weer goed worden gedemonteerd. En op, ja. opnieuw worden gemonteerd. Absoluut en, ja. En dat vergt wel wat, uh, wat, wat werk. Daarentegen is het wel zo dat heel veel bedrijven op het strand momenteel bezig zijn met ja, het uitscheiden van afval. Uh, het, het, dus er zijn er heel veel met energie. Voor. En Er is ja, zeker, zeker wel uh, ja, Green Key en een heel aantal uh, initiatieven, ook landelijk, worden genomen om uh, ook op het strand uh, ja, duurzamer te worden. Ja. Ik wens jullie een ontzettend zoek. mooi seizoen. Want als jullie een mooi Dankjewel. seizoen hebben, hebben wij het ook. Goed. Dank u wel. Is afgesproken. En bedankt Dankjewel. voor de uitnodiging. En uh, uiteraard uh, tot uh, weer uh, bij het openingsmenu. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. We zien elkaar zaterdag. Dank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 Bos. Daar zijn we toen verdwaald, van de weg geraakt, carrière gemaakt. Heel die pannenkoekjes maak vergeten. En Nederland, er is onderdrees van die blanke Die bom hier al hard in Londen. Als je jachtte, was dat zo. Dat bleek het eerste teken dat de zaal al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft.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 Weer terug. Goed, dit was... Uh, wie, wie was dit? Jij hebt het daar staan. We gaan nu... Uh, ver... Oh, wacht. Nee, de muziek, de muziek bedoelde ik. Dat waren Van Koten en de Bie. Toen was geluk nog heel, heel gewoon. gewoon. Ja. ja, precies. Ja, echt mooi. En dat past ook eigenlijk wel een beetje bij uh, de verhalen... middag aan de standtafel in het Zandvoorts Museum. Freek Weldfisch komt ons vertellen. Dus ja, dat is eigenlijk heel leuk. Wij luisteren, u vertelt. ja. Uh, het is eigenlijk zo, de achtergrond is zo dat uh, uh, we zijn, uh, het Zandvoort Museum is uh, 1 januari 2018 verzelfstandigd. Dus wij moeten uh, zelf onze broek ophouden en inkomsten vergaren. Nou, dat werkt uh, aardig. Uh, dan ga je kijken wat je kunt doen. Allemaal voor mensen te trekken naar het museum. En ook hoe je een groep mensen uh, kan benaderen, geïnteresseerd zijn in iets. Nou, ik heb uh, dus uh, afgelopen jaar heb ik een project uh, gehad van Wonen voor de Hannes Grafschool. Dat ging, uh, ja, je moest kinderen, moest je iets uh, vertellen over Wonen. Daar heb ik een hele presentatie van gemaakt. En uh, dat ging over kleine huisjes, Ze hadden kleine huisjes. Uh, mensen hadden geen wc, die hadden een huisje in de tuin. Je had geen douche, je ging in de tijl. Je kookte niet op een fornuis maar op een oliestel. Nou, dat was uh, voor die kinderen dus heel leuk. Maar ondertussen kregen we een aanvraag van Jutteshad, de dagopvang, bij de Hik is dat. of we ook iets konden vertellen. Of laten zien. Toen heb ik hetzelfde project heb ik daar gedaan en omgedraaid. En dat zijn allemaal oudere mensen. En dan uh, laat je het zien. En dan vraag je, weet u dit nog? Kijk, op die school weten die kinderen het niet. Dan ga je het vertellen hoe het was. Maar bij die oudere mensen ga je, weet u dat. En dan krijg je me daar toch verhalen. Dus het was eigenlijk een hele mooie aanvulling op hetgeen wat u zelf nou, en, al vertelde. Dus het verhaal werd steeds groter. Ja. En daar is eigenlijk uh, het verhaal gekomen van... Uh, nou, we gaan een verhaal vanmiddag doen. We gaan thema's zoeken. En... Uh, nou. Uh, dus bijvoorbeeld, maar wat daar gebeurde... Daar in dat, bij de Juteshart... Uh, we hebben op een gegeven moment... had ik een foto van... Uh, vroeger werden de kinderen gewassen in een tijl. Ja, ja, ik ook nog, nou, heel vroeger. Wie niet? Hij ja. ook in zijn jeugd. Wij hebben die leeftijd. Hè? Wij ja. hebben die leeftijd ja. nog. Ja. Ja. Ja. Hebben we dat ja. nog mee mogen maken, ja. toch? Dus ik laat die, fo ja. die foto zien. En dan zegt de mevrouw... ze kwam niet van Zandvoort. Ze zegt, ja, ik kom wel niet van Zandvoort. Ze zegt maar... Daar heb ik ook nog in gezeten. En wij hadden tien kinderen. Toen zegt even nu, vrouw, maar hoe ging dat dan? Nou, zegt ze, drie kinderen gingen in hetzelfde water. Er werd het water verschoond. Ze zeggen, en ik was de tiende. En ik uh, kreeg schoon water. En dan moesten wij allemaal naar bed. En dan ging mijn vader en moeder zich wassen in dat water. Die gingen niet aan de tijl in, maar die gingen zich met dat water wassen. Ze zegt dus, ja, ik had altijd schoon water. Maar dat zijn verhalen. En, ja, dat ik, en toen is hij al gekomen van in het museum van, ja, laten we een verhaal een doen. Nou, en dan, uh, ja, dan ga je onderwerpen zoeken. We hebben er al eentje gehad, dus wat ik nu ga doen, uh, die winkels, die hebben we heel klein gehad. Er was geen uh, ruchtbeleid aangegeven. Dus nu heb ik het uitgebreid. We hebben ondertussen hebben we, vorige maand hebben we een stuk over de Boervaar gehad door Jan Kool. En uh, dus uh, de 24e februari hebben we weer verhalenmiddag in het museum. En dat gaat over winkels uh, van na die verdwenen zijn, van na de Tweede Wereldoorlog. Kijk, als ik hier aan tafel uh, kijk... De, de gruiter, dan bijvoorbeeld. Hebben we, ja, dan hebben we allemaal dus uh, een, een, een zelfde leeftijd, zo'n beetje. En als, je dan, en als je dan gaat denken wat je allemaal had... Hè, uh, we zitten zelf wel eens met een groepje mensen ook van in de slaat had je zomaar drie slagers. Eigenlijk vier. Hè? Als je een stukje schoolstraat erbij neemt... Ja. had je vier slagers. Ja. Je had drie groenteboeren. groenteboeren. Ja. Je had een kruidenier. Twee kruideniers. En die zaten nog recht tegenover elkaar ook. Hè? Piet Schaap en knotten. Maar geen supermarkt? Nee, supermarkt. Had je niet zwaar? Allemaal buurtwinkels. En Precies. als je ook kijkt hè, over... Ik zeg het woord buurtwinkels. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld... in de Diakoniehuis Slaat, Oostade Slaat. Dat is een, eigenlijk een... een uh, een volksbuurtje, kun je haar wel zeggen. Oud-Noord is dat, hè? En, nee, is in de Rossalesla die ik neerslaat, dat is nog in het centrum. Oh, dat is centrum natuurlijk. Dat, dat is ja, nog het... dicht bij de slaat, ja. maar daar had je ook allemaal ook buurtwinkels. Al... Ja. Nou, en later had je dus in Oud-Noord. Had je ook allemaal buurtwinkels, een kluidenier, een bakken, een melkboer. Gewoon het hoognodige wat, wat de mensen nodig had. Kijk, en ja, we hebben natuurlijk niet uh, alle foto's, maar we hebben een heleboel foto's. En uh, ja, dat, dat willen we gewoon laten zien. Als we ook bijvoorbeeld uh, uh, de Kerkstraat. Hè, het is nou een, uh, een zaak met modewinkels. Allemaal kleding. Maar vroeger had je daar ook allemaal bakkers. En, ik heb een foto onder andere van... Je uh, had bakkerij Runsroom Houtman. Die had ook een zaak in Amsterdam. Daar staan bijvoorbeeld uh, zeven bakkerskarren voor de deur. Handkarren. Dus die mensen hadden een wijk met ja, die zeven bakkes in de wijk. Ja. Ja. Het is ook in de, in dit geval is het ook wel heel leuk om eh, eens te kijken in de oude. Uh, Zandvoortse Couranten. dus die kan je ophalen op ja. internet en daar zie je ook al die advertenties van deze van vroeger, ja. Ja. Van vroeger. Ja. Dus ook van al deze slagers, bakkers, ja. uh, kruideniers, ja. noem ze maar ja. op. En dat is heel leuk. Ja, en het is eigenlijk als je u zegt het zo, uh, die advertenties en als je dan kijkt in de jaren twintig, dan zie je gewoon de dus zaken die dus ook buiten Zandvoort zaken hadden. We hebben uh, ooit is, uh, een meneer Keijzer gehad. Die heeft ooit, uh, wat nu de HEMA is, daarvoor Winkel en daarvoor Carlos. maar dat pand is gesticht door meneer Keijzer. Die heeft in de kerkplaats gezeten, die heeft in de Grote klok gezeten. Het was een bakker en een runsloem, maar die zat ook in Den Haag en Rotterdam. Het is dus eigenlijk doordat het toerisme in Zandvoort opkwam, zagen die mensen ook uh, brood. brood rood. Ja. Uh, letterlijk en figuurlijk. In dat soort dingen. Ja. En dat heb je nog met, met meer zaken gehad. Van, uh, die hebben ze, en wat ik net zei, die houtman. Nou, die zat ook in Amsterdam. Ja. Dus op de een of andere manier trok de, de, de badgasten die op Zandvoort kwamen, die trokken best wel aan. Ja. En die, die, die foto's die je hebt, dat, dat zijn ook foto's die bij mensen vandaan komen uit het dorp. Hè? Dat zijn, ja, er zijn een heleboel foto's. Die ja, zitten gewoon in het archief van het museum. Wij hebben in het museum hebben we, of bij het museum hebben we twee groepen mensen op woensdag en donderdag die doen de adwip. Hè, dat is het systeem waar het in zit. En die zitten foto's uit te zoeken, te documenteren. En uh, de juiste teksten erbij te zoeken. En, uh, dus daar is een heel boel werk aan. Daar komt wat foto's. Ik heb in de lovende jaren ook zoveel foto's gehad. Dat is uh, jammer genoeg de herkomst... Niet, niet te vinden. Te en het is juist als je iets gaat publiceren, ja, dan moet je eigenlijk een herkomst uh, ja. aangeven. Maar goed, in uh, dit is zo in klein verband. Ze staan niet teruggeprojecteerd. Nou, ja, uh, je mag gewoon vermelden dat uh, de herkomst niet bekend nee, is. Nou ja, goed. Dus, uh, mocht uh, iemand maar... weten van wie dat ja. ze zich melden. Hè, ja. Dat dat nou, ja. nou ja, dat ja. niet alleen. Maar ik weet natuurlijk dat er Zandvoort uh, uh, vergrijst, uh, by, is al, uh, er zijn veel grijze mensen, maar ik weet zeker dat er bij de ouderen, hè, de mensen van rond de 80. Die nog in het dorp wonen, dat daar heel veel foto's zijn die van ontzettend groot belang zouden kunnen zijn... voor het museum. Ja. Dus ik... heb dat al eens een keer eerder gedaan. Ik, ik roep die mensen en die kinderen ook op... om wanneer zeg maar, er opgeruimd... gaat worden, gooi die foto's... niet weg, nee. maar nee. breng ze alsjeblieft... naar het museum of naar de... Naar de, de hoe heet het... de, de andere uh, vereniging... Die, uh, het genootschap... het Maar ja, bij het, bij het museum... staan ze dus uh, als ze... ingescand zijn en gedocumenteerd... Dan kan iedereen ze zien, dan ja. kun je zoeken op ja. uh, slaten, opnamen. Het is zo mooi om, om zeg maar dan te kunnen zeggen van goh, uh, ik ga wonen in een bepaalde straat. Hoe was dat vroeger? Ja. Hoe zag dat eruit? Nou, die mensen die krijgen wij ook in het museum. Die, uh, van, heeft u een foto in het archief van uh, slaat, uh, die, die straat nummer zoveel? Ja is daar iets van de geschiedenis van. Nou ja, er wordt er gezocht. Ja, dat is toch geweldig? En dat is, dat is juist, nou, juist dan als je dat digitaal maakt... is het natuurlijk ja. heel snel te vinden. Ja. Kijk, ja. ik heb zelf ook uh, op een gegeven moment... Uh, ik woon op Dorsplijn. Nou, Dat is gebouwd 1951 en dan ga je zoeken... Van wat hebben we ervoor gestaan? Is, ja. He, in de oorlog is dat allemaal afgebroken. Hoe zag het er toen uit? Nou, daar heb, heb ik ook allemaal van. Dus dat is het leuke van. Dat je eigenlijk een roots van, van, je, van, je, van je woning of je straat terug kunt vinden. Ja, ja het Dorpsplein is natuurlijk wel een van de oudste pleintjes uh, van het dorp. Hè? Nou, ja, is niet, niet helemaal. Dat is het Kerkplein. Kerkplein, dat staat. het Kerkplein. Kerkplein is echt ja. het oudste. En dat is, dat is overal. Ja. He, je hebt dan uh, de kerk. Je hebt eerst de kerk en toen Eerste de huizen eromheen er ongeveer. He? Dan wordt eerst de kerk gebouwd en dan de kroeg. Ja, want ja, dat is een heel belangrijk element natuurlijk. Ja, want ja. dat hebben we bijvoorbeeld op Klein gehad. Je hebt uh, de kerk en waar nu uh, café Koper zit en de Vebo, daar had je hotel wel gelegen. Nou, café restaurant. Nou, dat is ook uh, ja, uh, het café bij dat de kerk. Is bij de kerk, ja. Ja, want dat doe je. Ja, Naar de kerk ga je de kerk naar het café. En dan, uh, ja. dan ging je. Ja. ja. Nou, verder, als ik de gelegenheid gebruik mag maken. We hebben nog een paar evenementen. Een paar uh, dingetjes van de agenda. Ik, zal, uh, ik roep op ook. Uh, kijkt u regelmatig bij het Zandvoortmuseum op de agenda. Daar staan dus uh, de evenementen die er zijn. Ik heb uh, nog uh, een paar. Ik heb zelf de eerste zaterdag van de maand heb ik, uh, de dorpsrondwandeling. Dat is iedere zaterdag van de maand om twee uur. Op 10 maart hebben we de afsluiting van de huidige tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort aan de zee. En die afsluiting, dat is uh, een uh, museumcafé. Dan komt de kunstenaar die er gemaakt heeft. Steven de Groot. Die komt nog een rondleiding geven. En de afsluiting is in Dwapen van Zandvoort. Daar hebben ze een etentje. Daar kun je eten. Die hebben een speciale hap daarvoor. Nou, is nou dat is dat de leuk. samenwerking. Uh, verder uh, begin maart gaan we even dicht voor een hele kleine verbouwing. Want de keuken gaat van boven naar beneden. Want de trap daar is als iemand van afgevallen. Dus de keuken wordt naar beneden verhuisd. En daarna hebben we op 29 maart de opening van Toon van Dril, de Cartoon Specialist. Oh ja, ja, ja, ja, ja Heel leuk. leuk. Dus een mooi programma voor de toekomst weer. Ja, oh, en we hebben nog uh, veel meer, maar dat is gewoon op de agenda. Want we hebben de, de K, we hebben de Historische Grand Prix weer. Dus er is genoeg te beleven. Er is genoeg te beleven in het uh, museum. Ik zou zeggen, heel, heel veel plezier de komende maanden. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel, Freek. Okay, en uh, we gaan naar muziek. Wat, uh, wat gaan we horen nu? We gaan nu naar Brook Benton Hotel Happiness. I'm checking out. Yeah. We zijn weer terug. En bij ons zit Bas Smits, Hotel Boulevard 5, voorheen Hotel Zuiderbad, al 40 jaar lid van de Koninklijke Horeca, Horeca. Nederland. Ja, ja. Dat, is, dat, dat ben jij dan niet natuurlijk. Hè? Want, nee, uh, ik, ik ben er nog geen eens veertig jaar. Dat bedoel dus, ik. Uh... <laughs> maar de, maar um, dat betekent dus dat het hotel al 40 jaar op hun lijst staat... Uh, er is heel veel gebeurd hè, met het hotel. Uh, ja, dus zeker veel gebeurd. Het is, uh, in 1953 is het uh, neergezet door de overgrootvader van mijn uh, vrouw. Dat is mijn geboortejaar, dus dat is nou, een, een mooi jaar, jaar ja, ja, geweest. <laughs> en eigenlijk uh, is, is toen uh, de opa van uh, mijn vrouw er ingekomen En die, heeft het, uh, die vond een fantastische plek en die wil heel graag uh, gaan runnen. En die heeft dat uh, tot ik geloof 2003 is die betrokken geweest in het hotel ook. En. Uh, hij als chef hij is uh, opgeleid in Frankrijk en um, hij maakte er echt een show van. Lekker visje bakken, erbij zingen. Oh ja, echt wel, hè? Dat had hij wel, dat hebben wij niet. Dus wij moesten <laughs> toch wel iets anders gaan doen. En uh, ja, de, de generatie daarna die heeft het op een hele andere manier gedaan. Uh, meer gooit op gastvrijheid, uh, anders verdeeld. En, uh, ja, en nu zijn wij aan de beurt. Dus uh, mm. nu al twee jaar. Ja. Ja. En uh, helemaal weer met een nieuw concept, met een nieuw idee. Het hotelappartement. Ja. Terwijl mensen er eigenlijk nog geen eens zo gek veel gebruik van maken worden ik net. Ja klopt. We hebben bewust gekozen voor appartementen, Dat mensen wat meer vrijheid en flexibiliteit hebben. Dus een keukentje erin. En dan kunnen ze een maaltijdje voorbereiden. Maar mensen vinden het toch wel lekker om ochtends ontbijtje bediend. Lekker aan rijden. te schuiven. Ja, lekker aan te schuiven. Ja. kopje koffie. Versuitje. Dus, uh, ja, die, ja, het uitzicht bij jullie is natuurlijk spectaculair, hè? dat is natuurlijk het, het Ja, het wendt ja, nooit, het is echt nee. heerlijk, dus uh, ik doe ook altijd uh, mijn eerste kopje koffie in de serre voor, lekker naar de zee kijken, en nog als, als, je, als ja. je hem ziet hè Want Als je hem ziet, ja ja ja, je ja, ja, ja, ja. <laughs> van de afgelopen weken waren we ja. toch wel behoorlijk kwijt moet ik zeggen. Ja, <laughs> ja klopt, ik kon ja. weinig uh, goed met de ogen knijpen en dan uh, ja. kon je in de verte nog een beetje een vlaagje zien, maar mm -hmm. uh, ja. Koninklijke Horeca Nederland, hoe belangrijk is dat voor jullie? Want 40 jaar lid zijn doe je niet voor niets. Nee, niet voor niets. Uh, Koninklijke Horeca Nederland is een uh, fantastische organisatie... want die geven heel veel cursussen en uh, begeleiden ook heel veel bedrijven. Dus je kan heel veel informatie uitkrijgen. En het is ook een, uh, een waardering voor de, ja, de gastvrijheid die je, uh, ja, die je uitstraalt en, uh, als bedrijf. Dus, uh, het is een keurmerk bijna? Het, ja, het is, je, je, je kan, iedereen kan lid worden als je een hotelbedrijf hebt. Maar het is wel uh, belangrijk om het vol te houden. En het, is ook, uh, ja, het, het, het hangt niet overal een schildje zomaar op. Dus uh, ja, het is wel fijn dat, uh, dat wij 40 jaar lang uh, dat kunnen uitstralen ook. En, uh, ja. Dus ze zijn ook kritisch, hè? ik aan Nederland. Het is niet zo dat zij zomaar roepen van nou prima, doe maar lekker je best en bekijk het verder Nee, maar. Ze, ze komen allemaal uh, langs en ze hebben altijd tips. Dus uh, je, je, je kan bij hun aankloppen. Maar ze komen ook zeker even kijken. Misschien niet uh, wekelijks of dagelijks. Maar uh, ja, we hebben uh, in Zandvoort uh, een kolinkhoreca Nederland bestuur. En daar zit mijn vrouw ook in. Die uh, komen, ik geloof, één keer in de maand sowieso bij elkaar. En dan gaan ze dus ook alles onder de loep nemen. Dus alle bedrijven, hoeveel leden er zijn, wat er speelt. Zijn er veel leden in Zandvoort? Of? Uh, ik geloof rond... Uh, nou, het precieze aantal weet ik niet, maar uh, rond de veertig geloof ik. Zoiets. Nou, dat, ja? is best nou, al veel. dat is toch ja. een behoorlijke kluk ja. dan. Hè? Ja, zeker. zeker. En, en ontwikkelen jullie dan ook activiteiten samen? Of is dat nog niet... Uh, vanuit Koninkrijk Nederland ja. niet specifiek. Dat ja. wordt toch meer uh, uit een OBZ of met de VVV Zandvoort, of Zandvoort Marketing nu. Ja. Uh, daar komen meer de evenementen vandaan. Maar wij uh, kijken wel naar de samenwerking met andere ondernemers. Uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, begin januari 2018 hebben wij samen met Ten6. We hebben ze een menukaart uh, voor het hele seizoen hebben ze bij ons De uh, dagen En is uh, beneden. Hè? Beneden, loopt ja. loopt bij jullie de deur uit naar beneden en je bent er. Ja, het was, was even verwarring. Want iedereen dacht dat ten 6 even een hotel had overgenomen. Dat Boulevard 5 uh, van hun was. Ja. Dus uh, dat, dat was op een gegeven moment verhaal in het dorp, Maar het was maar, andersom? Was, uh, nee, ook niet. <laughs> ja. Nee, ten 6 doet het fantastisch. Dus uh, ja. wij, wij houden lekker bij het uh, hotelwezen. En uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe ze het uh, dit jaar gaan doen. Ze zijn druk aan het opbouwen. Dus ja. Uh, <lacht> Ja, dat is even heftig dat opbouwen op momenten. moment. Hè? Met deze wind. Uh, nou ja, ik zou niet in hun schoenen willen staan. Nee, nee, nee, uh, nee. nee, nee. Wind is uh, grootse vijand, denk ik. Hey, wat, wat hebben jullie, uh, zeg maar. Nou, jullie hebben appartementen, dus inderdaad, mensen kunnen bij jullie ook, uh, zeg maar, een beetje op zichzelf blijven. En toch uh, genieten van alles. Uh, betekent dat ook dat jullie. Uh, bijvoorbeeld bruiloften doen? Of uh, um, feestelijke... We, we doen uh, wel uh, evenementen. We hebben nu toevallig dit weekend uh, hebben we 50 Duitse gasten in huis voor iemand die zijn 50 verjaardag bij ons viert. Die heeft het hele weekend het hotel afgehuurd. Uh, gisteravond lag ik om kwart voor vier in omdat uh, zij tot uh, drie uur gebruik maakte van de bar. Heel gezellig. Uh, hij is vandaag juich, dus ik verwacht dat het nog later gaat worden. Nou ja, ze hebben een goede weekendbesteding, toch? Ja, ja, nee, ja. Ik, vind, ik vind het hartstikke leuk. We hebben ook uh, in oktober hebben we twee keer een verjaardag uh, gehad van uh, Zandvoorters. Uh, we hebben eentje, dat was in het thema van Halloween. Het ja, is hartstikke leuk om, om te doen. Het is elke keer weer wat anders. En dat is het voordeel bij ons dat we geen diner doen. Dus zaterdag is eigenlijk de ruimte altijd beschikbaar voor dit soort uh, evenementen. De volgende verjaardag staat ook alweer gepland, eind maart. Dus uh, ja... Je zegt jullie hebben geen diner, dus er is geen restaurantmogelijkheid. Er is uh, ontbijt. Ontbijt en lunch. En lunch. Ja. Ja. En daarna kunnen mensen hun eigen plan. Dan kunnen ze hun eigen plan trekken. Dus wij hebben, wij, wij, nou, we hebben genoeg uh, goede restaurants in Zandvoort. Straks ook Precies. weer uh, veel strandtenten erbij. Ja, en wij kunnen, dat gewoon, uh, wij kunnen niet concurreren met zo'n... Uh, Keukenploeg. Dat nee, maar ik vind het ook wel heel slim. Want willen, als het, het seizoen God. begint, dan heb je een boulevard vol met mogelijkheden voor je gasten. En ja. die kunnen dan letterlijk van s ochtends vroeg bij jullie het ontbijt en de lunch. Naar s avonds op het strand uh, ja. uh, genieten van het uitzicht. Dus dat is wel heel bijzonder inderdaad. Zeker. Ja, en we hebben, uh, want veel mensen wisten dat niet, dat het café dus ook echt open is voor uh, niet-gasten. Dus uh, niet alleen voor gasten die in het uh, appartementhotel verblijven. Maar we krijgen nu ook steeds meer aanloop van, nou, van zandvoorters, mensen uit Haarlem die even een lekker kopje koffie... Uh, we zijn nu ook uh, het terras druk aan het verbouwen. Ja, dat, dus dat zag was ik. Het was even ja. helemaal leeg. Hè? Ja, het is helemaal leeg. Het is een stuk groter geworden. De ja. nieuwe meubels komen volgende week. En we zijn samen met een aantal uh, chefs uit de regio. Er komt, uh, een, uh, volgende week komt er een chef uit Amsterdam. Die gaat uh, met ons de lunchkaart onder de loep nemen. Uh, wij zijn zelf geen chefs. En uh, dan is het fijn als iemand uh, met die kennis ons uh, daarbij kan helpen. Ook weer een lid van de... Hij zal vast, uh, ik heb ja, het ja, niet ja, gevraagd, ja. maar hij zal vast uh, lid zijn van de Koninklijke Nederland. Ja, okay. ja, ja, Nou, het lijkt me ontzettend leuk om zo bezig te zijn en zo'n hotel gewoon zeg maar, eigenlijk zijn derde leven gaan geven, als ik het goed begrijp. Zeker, ja. ja we krijgen veel positief feedback en uh, we blijven ook ontwikkelen. Dus we blijven luisteren en kijken en uh, um, ja, we gaan gewoon met de trends mee. En uh, hopelijk, uh, nee, je wilt niet zo'n rigoureuse verbouwing weer binnen tien jaar dat dus Daar kan ik me iets bij, bij voorstellen. Na ja, nou, al het leidingwerk, et cetera, hopen dat we dat wel twintig jaar volhoudt in ieder geval. Maar, je maar kan ja, je kan met, met kleine uh, dingen kan je weer gewoon een zeker. beetje gewoon in je eigen tijd blijven ja, zitten. Ja, klopt. Hoewel klopt. niet. Echt alle dingen iedere keer veranderd hoeven worden. Een klein beetje nostalgie erin is ook wel leuk. Ja, klopt. We hebben uh, een aantal boeken, fotoboeken liggen van vroeger. Ook van het uh, hotel in de beginjaren. Ook van Zandvoort, de oude foto's. En dat zijn eigenlijk de eerste boeken die mensen pakken. Mensen vinden het heerlijk om, uh, om foto's van vroeger ja, te kijken klopt. en te bladeren. En uh, ja, dat, dat hou je erin. En ook, uh, we hebben een uh, collage van foto's met uh, de familie van vroeger. Dus opa en uh, overgrootvader en alle uh, mensen die er gewerkt hebben. Ja, mensen blijven er echt uh, lang naar kijken. Heerlijk, ja. ja. Nou, u hebt net gehoord hoe belangrijk het is... om dit ook te laten digitaliseren, hè? Zodat het in het archief van het museum terechtkomt. Ja, dan blijft klopt. het jullie bezit... Ik, ja. maar dan kunnen mensen ook langs die weg gaan kijken. Klopt. Voordat de auto's gaan, uh, of foto's gaan uh, verkleuren... kunnen we beter... Uh, Ik denk ja. dat dat dan heel ja, belangrijk ja, is. Ja, een beetje ja, wat het is. Kijk, je, je hebt daardoor ook dat mensen denken van... oh, oh dat is er ook. Dan moeten we misschien eens even gaan kijken. Dus Zeker. het is ook een soort ja. reclame die je kunt maken... Ja. voor ja. jezelf natuurlijk. Ja. Hey, en uh, de, de kamers, hey, het, het zijn uh, plekken waar mensen zelfstandig kunnen zijn. Hebben alle kamers een keuken? Of is dat alle kamers, ja. Verschillende groottes. Het zijn uh, studios en appartementen. Dus de kleinste kamer, die is rond de 30 vierkante meter. En de grootste rond de 80. Dus echt een zo. twee slaapkamer, appartement, uh, twee dat is, badkamers. dat is twee keer zo groot als mijn huis. Ja, het is ook groter dan waar ik woon. Dus toch iets verkeerd, denk ik. Ja, ja. Maar goed, dat. dat en, en hoeveel mensen gaan er dan bijvoorbeeld in zo'n 80 vierkante meter? Wat, hoeveel, hoeveel de, gasten? Daar ze, met zessen kunnen ze erin. Dus dan heb je twee slaapkamers en dan in de woonkamer staat een luxe slaapbank. Um, maar je ziet toch wel vaker dat het voor zo'n vier mensen verhuurd wordt. Uh, ja. en, en soms voor een weekend echt zes vrienden die dan uh, erop uitgaan naar Haarlem, Amsterdam. Lekker op het strand uh, hapje eten en dan uh, weer vertrekken. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk uh, prima. Zeker. Ja. ja, alle gasten zijn in principe welkom. Het is ook uh, bizar hoe, hoeveel variatie in de gasten zitten. Wij dachten van, nou, we trekken waarschijnlijk wat meer jongere mensen in die uh, ja, wat meer op zichzelf zijn en lekker hun eigen plan trekken. Maar onze oudste gast, dat is ook eentje die uh, al vroeger al kwam, die is 96. Ach, ja, loopt op nog omhoog. We hebben geen lift, maar uh, die loopt zelf Nou, maar omhoog. dat is een goede oefening. Er ja. is niets mis mee hoor, trappen nee, lopen. Nee, precies. Wij helpen ja. wel even met de koffers, dat is toch wel ja, een ja, beetje zwaar geworden. Mee. Maar, uh, ja. Hey, en hoeveel kamers uh, hebben jullie? Twaalf, over twee panden. We hebben een uh, dorpshuis uh, aan de Weststraat. Uh, daar zitten drie studio's. En uh, aan de zeekant uh, negen. Oké, okay. ja. ja. nou, dat is toch een mooi, uh, ja, een mooi het, ja, aantal. Dat is, uh, en het is ook leuk om ook zo lang lid te blijven dan van zo'n zo organisatie. Ik wist niet dat dat... Ja, ik weet vanuit het verleden hoe belangrijk organisaties zijn, maar... Ja, ja je... je, je, je, je, je krijgt ontzettend veel mee en het is uh, hartstikke leuk uh, en wij blijven ook uh, leren van elkaar dus uh, ja ik zit even stiekem te kijken, want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. <laughs> en ik zit even naar op wat. Op, nou ja, ook naar wat recensies te kijken. En ik lees hier geweldig. Alles was perfect. We gaan al tien jaar naar Zandvoort. Maar deze accommodatie overtrof alle anderen. Ja, dat is nou, mooi. Dat is toch, toch? een mooie recensie, ja, is, hè? Ja, om ja, om daar te kijken naar ja, ja. ja, ik zie niets negatiefs staan. Voortreffelijk. Jullie krijgen een 9,5. Nou, uh, ja, op een chapeau. Ja, ja, dankjewel. Ja. Dus dat is, ja. Uh, dat ja. is wel heel erg uh, netjes. Ja. Ja, uh, je zegt drie, uh, in de Westerstraat, moet ik even, ik, ik probeer even te. De... Ja, we hebben de, de, de Westerstraat uh, achter Hotel Anna. Daar, oh, je hebt het oh, ja, ja, nou daar door. Uh, ja. Ja. Dus daar dat hebben... is bij de hoge weg naar beneden. Klopt. Nou, ja. Zo ja. moet je natuurlijk ja, door het poortje, door het poortje ja. heen. Uh, ja. Ja. Okay. Dat is natuurlijk ook een, een stukje oud Zandvoort. Hè? Oud Zandvoort. Is heel het is een mooie... een, uh, Heel veel mensen vinden dat ook een, een, een uh, lekker huis om te verblijven, want het is echt ook een, ja, een oud Huis. Dus uh, het, ja. het heeft alles wat een oud huis heeft. En rust. En rust. Je Die straat zit is. Uh... Uit alle routes van ja. lopende. En de gast... hoge weg hoor je niet daar. Dat nee. is echt, uh, dus je zit daar prima. Ja. Ja. Leuk? Ja, ja fantastisch. Ja, ik had helemaal geen idee. Je, ziet dan, je loopt er langs en je ziet daar allerlei mensen druk bouwen, timmeren, schilderen enzovoort. enzovoort. Dat heeft toch wel een paar maandjes geduurd uh, twee jaar geleden. Ja, het is uh, redelijk snel gegaan uh, voor wat we gedaan hebben. Want uh, ja. we zijn in januari 2017 begonnen. En we wilden seizoen open, dus dat hebben we ook die bouwlui uh, flink laten weten. En we zijn 19 mei open gegaan. Dus dat was uh, een half maand. Nou, dan, dan is er flink de zweep overheen gegaan, ja. om het zo ja. te zeggen. Dat is knap, dat ja. je dat ja. voor elkaar gekregen ja, hebt. Ja, dat, dat ik, was uh, heftig. Ja. ja, Je moet inderdaad er bovenop zitten, want waar ik woon wordt ook verbouwd. Nou, daar zitten ze al geloof ik al drie maanden over de, de deadline ja. heen. En uh, nog steeds is het niet klaar. Ja. Dus het is een drama. Maar je moet er inderdaad bovenop zitten. Je moet gewoon. er bovenop zitten. En uh, als je fijne mensen hebt die voor je werken. Ja. Die uh, goede bedrijven. Daar, daar kijk je ook natuurlijk ja. naar. Ja, dan, uh, ja. gaat. Je kan het, ik wou zeggen, je kan bijna niet fout gaan. Maar dat is natuurlijk ook niet ja. helemaal waar. Met hoeveel mensen doen jullie het? Uh, we runnen het nu met... Uh, we zitten nu met z'n vieren. Zes, zes in totaal. Waarvan eentje is echt seizoenswerker. Dus die komt ja. uh, dat is voor, te helpen met de kamers schoonmaken. Als het echt drukker is. Uh, maar het vaste team is vijf mensen. Ja, voor alles. Ja. Voor alles. Ja. Ja. Dus een paar die s morgens vroeg beginnen om het ontbijt klaar te maken. En anderen die weer de lunch, de en, lunch en, uh, en, en de schoonmaak. Ja. En, en het bed opmaken, dat zal ook allemaal wel gebeuren voor de appartement. Klopt, ja, ja. Het wordt volledig klaargemaakt. Uh, het is klaargemaakt. dus echt toch wel een hotel. Het is eigenlijk uh, alle service. Het enige, het grootste verschil is eigenlijk geen dagelijkse schoonmaak. Dat hebben we nog wel eens bij oude gasten die vroeger kwamen te horen gekregen. Dat we toch echt wel gek waren geworden dat ze niet in een opgemaakt bedje konden liggen. Mm -hmm. Maar uh, dat hebben we er toch wel uh, nadien wel uitgekregen. Dus nou, dat als het je wel dat begrepen. goed uitlegt. Dan, uh, ja, ja, dan dan is heel veel mensen ja. vinden het ook helemaal niet fijn dat ze tussen dat, dat ze ges, haar gestoord worden. Gestoord worden, kan ik, Ja. ja, ja. Ja, dus dat, uh, ja, bovendien in het uh, kader van uh, milieu en uh, laten we eens een beetje minder wassen, is dat ook veel prettiger ja. natuurlijk. Je kunt je handdoek ook ophangen na één dag, want het hoeft niet per se in de was. Ja, ja en bij ons is het ook, uh, ze krijgen een, een startpakket in handdoeken. En daarna vragen we ook een kleine bijdrage. Dus als, als een, een nieuwe handdoek, dan betalen ze eigenlijk de waskosten. Dus we maken er geen winst op. Nee. Uh, ik geloof dat we een dat euro voor een handdoek vragen als we willen wisselen. Dus ja. dat is niet heel veel. Ja, ik vind het wel heel slim. Maar dan, het dan al is het toch een bewuste uh, ja, ja, ja, goed nadenken. Ja. over wat je doet en hoe je ermee omgaat. Klopt. Nou ja, je, ja, ja, bij bij alle houders krijg je nu inderdaad... daar dat, dat wordt een, een, een kaart neergelegd... zo van, goh, denkt u met ons mee... over het milieu. U kunt ja. uw handdoek... in de was doen, maar u kunt hem ook nog een keer gebruiken... en dan is dat, uh, is dat beter. Klopt. En heel oh, veel gasten zijn zich er al bewust van. Dus uh, ja. die, die briefjes... Ja, dat, dat oogt ook vaak niet mooi. Dus wij hebben dat allemaal een beetje weggelaten. Maar gewoon door slimmigheidjes in de kamer... en dat soort dingen gaat het ook bijna vanzelf. Dat ja. mensen zich daar bewust van zijn. Ja. En je kan natuurlijk heel veel doen met verlichting die je aanbrengt, uh, de, de shampoo flesjes die je in de kamer legt, als je allemaal van die kleine flesjes neerzet die je na uh, nou als je iemand één keer gebruikt, dan uh, een het half het flesje, moet het weg. Ja, ja. Wij doen echt wat, wat grotere flessen, dus die kunnen voor meerdere keer gebruikt ja, worden. Ja, en, uh, heel goed, ja. heel goed. Nou, uh, wij wensen jou, jou en de crew en je vrouw uh, uiteraard heel veel succes. En uh, ja, nog 40 ja, op jaar na, erbovenop. Naar de volgende Ja, Het ja, wordt ja, even ja. doorzetten, maar het moet eruit. Ja, dat schoonvader uh, wel overtreffen, denk ik. <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed, dank voor je komst. Misschien ja, hebben we, heb, uh, Thomas, hebben we nog tijd om een klein stukje van de agenda te doen? Of uh, moeten we eruit nu? Sorry? En is dat de muziek die je nu uh, in drie minuten nodig hebt? Of hebben we nog een minuutje de tijd? Oké, okay, dan gaan we dat even doen. Wij gaan even kijken, uh, de agenda gaan we er nog even bij pakken, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Uh, het Zandvoortsmuseum, we gaan naar Zandvoort, dat is tot en met maart 2019 expositie. En morgen, 10 februari, jazz in Zandvoort met saxofonist Tom Beek, Theater de Krocht, aanvang drie uur. En op 10 februari uiteraard het openhuis van ZFM aan de Tolweg. Echt nou, leuk om eens langs te komen. Ja, zeker. Zeker belangrijk. 15 februari is er kinderdisco bij Pluspunt. Dat is van 7 tot 9. Het thema is feest, dus daar mag de kleding ook op aangepast worden. Dan hebben we 17 februari. Volgende week zondag. Ja, classic concerts met pianoconcert Jaap. Stork in de protestantse kerk ook weer. Aanvang drie uur. Entree 5 euro. Het is ja. bijna voor niets. Ja, ja. Uh, dan is er uh, zaterdagavond 23 februari. Gelukkig wij de frisse lucht. Dat is een cabaret aan zee. Uh, in het theater De Krochten ook om 8 uur begint dat. De deur gaat open denk ik om half acht of half om acht zeven uur. Ja, ja, ja, dat, ja, en uh, ik zou zeggen, alle Zandvoorters, jongens, daar moeten jullie echt naartoe. Want dat, het is cabaret. cabaret dat wordt is echt weer heel leuk, Hilarisch nou. wordt het. Ja. Dan is er smiddags uh, short rally op het circuitpark Zandvoort. Uh, daar krijgen we nog meer informatie over, neem ik aan, de volgende keer als we het hierover gaan hebben. De verhalenmiddag, uh, Freek nou, Veldwies. We hebben het gehoord. Hè? We hebben het gehoord, uh, dat uh, is in het Zandvoort. Museum, onderwerp de winkels van toen in het dorp. Dat begint om twee uur, duurt tot vier uur. Entree is vier euro. Het is bijna voor niets. En dan te doen gebruikelijk eind van de maand 28 februari. De regenboogborrel voor jong en oud bij Grand Café XL. Van half zes tot tien. We doen de rest straks. En we gaan de muziek luisteren en naar de reclame en het nieuws. En dan zijn we zijn straks weer terug. Tot straks. En in de Eter op 106,9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. S'avonds in de oude wijk.